11 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het CBR gaat de software van het alcoholslot aanpassen... zodat een bestuurder het slot niet meer kan omzeilen. Het bureau reageert daarmee op een onderzoek van de NOS... waaruit blijkt dat het eenvoudig is om het systeem te saboteren. Iemand met een alcoholslot in zijn auto moet onderweg een keer blazen... maar dat kan worden omzeild door de handset af te koppelen. Straks krijgt het CBR een seintje als er aan een slot is gerommeld. De tijdelijke Oekraïnse president Turchynov geeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen van de banden met Europa. Dat zei hij in zijn eerste toespraak tot het Oekraïnse volk. Wel zei hij dat hij bereid is om met Rusland te praten. En op ongeveer hetzelfde moment riep Rusland zijn ambassadeur in Oekraïne terug naar Moskou omdat er overleg nodig is. Turchynov werd eerder vandaag door het parlement benoemd tot waarnemend president. Hij neemt de taken over van president Janukovic, die gisteren werd afgezet. In Sochi is aan het begin van de avond de Olympische vlam gedoofd. Daarmee zijn de Olympische Winterspelen officieel beëindigd. IOC-president Bach bedankte Rusland... voor de onberispelijke organisatie van het sportevenement. En ook president Poetin kreeg een woord van dank van het IOC. In Voorburg is een jongen van 14 aangehouden voor een gewapende overval op een bloemenstalletje. Samen met een man van 26 bedreigde hij de bloemenverkoopster met een wapen en beroofde haar van geld en persoonlijke eigendommen. Ze gingen er te voet vandoor, maar werden al snel achterhaald door de politie.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 De VS gaat Mexico om de uitlevering vragen van drugsbaas Guzman... die gisteren in Mexico werd gearresteerd. Guzman was jarenlang de leider van het machtigste drugskartel van Mexico... en smokkelde voor miljarden aan drugs naar de Verenigde Staten. Het is nog maar de vraag of Mexico Guzman snel wil uitleveren. Hij moet in Mexico zelf nog een lange gevangenisstraf uitzitten. In Londen is een vrouw overleden van wie wordt aangenomen dat ze de oudste overlevende was van de concentratiekampen van de nazi's. Het is de Tsjechische Alice Hertzsommer die 110 jaar oud is geworden. Ze zat in het kamp Theresienstad waar ze geregeld pianoconcerten gaf voor de andere gevangenen. Een film over haar leven is genomineerd voor beste korte documentaire bij de Oscars in maart. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 1 graad... en aan de grond is kans op vorst. Morgen periode met zon en wolkenvelden en het wordt 11 tot 14 graden. Dinsdag vanuit het westen regen en de rest van de week is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer.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 Binnen zit John Jansen van Galen. Hoi, vandaag 3500 op de Fuel Band. Weet u wat dat is, Fuel Band? Dat is de nieuwste rage. Cool polsbandje, alleen online in het buitenland verkrijgbaar... dat je dagelijks energieverbruik meet. En dat oplicht als je je limiet overschrijdt. Goal! Zet aan tot meer bewegen, nooit de lift, nooit de roltrap nemen... anders haal je de limiet niet. Jaagt ook op, absoluut kennen we al twee geblesseerden door overinspanning. De eerste slachtoffers van de Fuel Band. Goedenavond, ja, dat is de toekomst... en de volgen vanavond nog veel meer toekomstbeelden in Met het Oog op Morgen. Zoals van het meervoudig ouderschap. Waarom zou je kinderen met drie, vier niet met vijf ouders opvoeden... en moet dat ook wettelijk worden erkend? En van de wereld naar Sochi... Glorieert Poetin nu en stevenen wij af op een wereld die pokdalig is... door alle monumentale ruïnes die achterblijven na Olympische Spelen en WK's? Ook van een nieuw soort oorlogvoering dreigen er massale cyberaanvallen... en zo ja, hoe verdedigen wij ons daartegen? Ten slotte de toekomst van Assen, maar dat morgen al, met de huldering. Eerst de kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 23 februari. Het parlement in Oekraïne zet door. Gisteren is president Janukovic afgezet. Vandaag werd de parlementsvoorzitter gekozen tot interim president. Ook melden de eerste kandidaten voor de presidentsverkiezingen zich al, zoals Klitschko, een van de oppositieleiders. If we talk about presidential election will be in, in uh, May 25. Uh, I told I will be take part of presidential election. Velen zijn trots op wat door de demonstraties is bereikt... zoals ook deze Nederlandse vrouw die al jaren in Kiev woont. Als je nou ziet wat op Maidan dan gebeurd is... en hoe ze niet opgegeven hebben... ja, dat vind ik heel ontroerend. Dan ben ik blij dat ik hier woon en heb ik een beetje pijn. Maar in gebieden waar men vooral pro-Russisch is... zijn ze niet te spreken over de politieke overname... door de pro-Europese oppositie. En dat laten ze horen ook. Brazilia! Brazilia! Oekraïne is er dus nog lang niet, zegt ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken. There is an opportunity, but there are still many dangers, of course. Uh, the political situation, even among the opposition, uh, is very complex. It's clearly been a very divided country. Uh, so there are many dangers. In België waren twee Chinese pandaberen groot nieuws. Ze kwamen vanmiddag aan op het vliegveld van Brussel... en zullen de komende 15 jaar wonen in een dierentuin in het Waalse Bergen. De beesten werden opgewacht door een groep kinderen. De panda, de panda, de piepe piepe panda. Ook premier Elio Di Rupo verwelkomde de twee panda's. Volgens hem is het feit dat de Chinese regering akkoord ging... met het uitlenen van de panda's aan België van grote politieke betekenis. Om twee pandas te hebben, dat betekent versterking van onze relaties... op de economische, commerciële, wetenschappelijke, culturele relatie met China... Tot slot de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Groots en langdurig. Een samenvatting nu van anderhalve minuut... inclusief terug- en vooruitblik van chef de mission Maurits Hendricks. Ik de 22e Olympische Winterspelen gesloten. We hebben een aantal jaren geleden gezegd... we willen met Nederland bij de beste sportlanden van de wereld horen. Ik denk dat je in ieder geval kan zeggen na Londen en na Sochi... dat Nederland daar thuis hoort... Ladies and gentlemen, the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and the President of the International Olympic Committee, Thomas Bach. I would like to thank the President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin. Wat je ziet is dat in welke sport dan ook op het moment dat daar een heel groot succes wordt dan wordt je gejaagd wild. Jij wordt het niveau waar de rest van de wereld zich op richt. Dat zal binnen het schaatsen ook gebeuren. Tonight we can say Russia delivered alles what it had promised. De ambitie die, die ik voel van wat wij met Nederland zouden kunnen, daar geloof ik in. ik zie de kracht van. Ik zie dat we elk jaar beter worden. I call upon the youth of the world to assemble four years from now in Pyeongchang, the 23rd Olympic Winter Games. Ik denk dat we nog heel veel kunnen. En uh, daar ga ik vanaf morgen weer een volle bak mee aan de slag. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dan zal ik nu met Marielle Hageman haar overzicht van de ochtendbladen van Morgen Vroeg voorlezen. Marielle. Rechters willen dat Nederlanders die hun verkeersboetes... echt niet kunnen betalen, niet langer in een cel belanden... De rechters scherpen de regels aan voor het toewijzen van deze gijzelingen... door het Centraal Justitieel Incassobureau, valt te lezen in het AD. Vorig jaar vroeg het Justitieel Incassobureau... de kantonrechters 37.000 keer om zo'n gijzeling. De wanbetaler komt dan in de cel terecht, zonder dat zijn schulden vervallen. De gijzeling is volgens de rechters alleen bedoeld... om mensen aan te pakken die niet willen betalen. Niet de wanbetaler die niet kan betalen. D66 deelt uit, met miljoenen tegelijk, valt te lezen in de Volkskrant. Hoe dat kan? De partij heeft bij het herfstakkoord als onderdeel van meest geliefde oppositie 40 miljoen euro tot zijn beschikking gekregen om te besteden aan onderwijs. Daarom bepaalt D66 opeens dat er 3 miljoen naar een kleine vakschool in Leiden gaat en dat er 10 miljoen besteed mag worden aan energiebesparingen op scholen. D66 vindt eventuele jaloezie bij andere partijen niet terecht. De democraten wijzen erop dat het extra bedrag voor onderwijs... in het herfstakkoord er door D66 is gekomen. Oud-PVDA'er Jan Pronk, die vorig jaar zijn lidmaatschap opzegde... heeft zich opgeworpen als mentor van de lijsttrekker van GroenLinks in Den Haag... In Trouw vertelt Pronk dat hij ook op haar gaat stemmen. Toch wil Pronk zich niet profileren als PVDA-basher. In de krant laat hij weten dat hij bij de Europese verkiezingen... van plan is terug te keren naar zijn oude liefde... en dan zijn stem uitbrengt op Paul Tang, lijsttrekker van de Sociaaldemocraten. Nederlandse steden en regio's bevechten elkaar om buitenlandse bedrijven aan te trekken. In het financiële dagblad pleiten de deskundigen voor meer coördinatie door het Rijk. Een gevolg van de concurrentiestrijd is dat bijvoorbeeld kennisintensieve bedrijven. zich versnipperd over het hele land vestigen. Waardoor ze minder van elkaar profiteren dan wanneer ze dichter bij elkaar zouden zitten. Neem het zekere voor het onzekere. Stop in je koffer een rookmelder en een brandblusser als je op wintersport gaat. Dat advies van de ANWB is te lezen in de Telegraaf. Aanleiding is de brand in Oostenrijk... waar 16 Nederlanders zijn ontsnapt aan de dood... toen hun houten vakantiehuis tot de grond toe afbrandde. De ANWB vindt dat in wintersportlanden als Oostenrijk... de brandveiligheid vaak te wensen overlaten... in accommodaties van particulieren. Er is geen regelgeving voor. De organisatie adviseert daarom voor de veiligheid... ook nog een blusdeken in te pakken. Dat is bovendien handig voor onderweg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mm, mm. Mm, mm. I wish you smile the little funny not just funny maar really bad we could roam the streets forever just like cats but we never stray mm.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 Smaller, Not just small, but really, really short So I could put you in my pocket And carry you around me, Milo, Belg. 24 oranje medailles op de winterspelen en natuurlijk moeten de winnaars gehuldigd worden. Dat gebeurt morgen te Assen. Goedenavond burgemeester Abenhuys. Goedenavond. Eerst dit. Waarom in Assen? Wonen daar ook medaillewinnaars? Nee, we hebben vandaag, nee. uh, we hebben dit keer geen medaillewinnaars. Dus waarom hebben... in Assen? Wat, ja, welkom in Assen. Ja. Nee, waarom in Assen? Uh, waarom? Nou, de uh, NOC, NSF had ons gevraagd of wij dat wilden organiseren. Omdat wij nogal vaak grote evenementen hebben. Oh, en ja. dat we goed kunnen. En ah. het, uh, wij zijn erg enthousiast. U kunt het goed. Wat gaat er allemaal morgen gebeuren? Nou, ze komen in ieder geval komen de sporters aan op, uh, op Eelde En dan rijden ze zo'n 20 kilometer naar Assen. En op het grote podium, daar worden ze door ons uh, hartelijk ontvangen. En dan doen we ze de felicitaties uit. En dan zullen wij ze echt uh, huldigen. Want we hebben natuurlijk enorm genoten van hun prestaties de afgelopen weken. Ja, hoeveel mensen verwacht u morgen te assen? Ja, dat is altijd erg ingewikkeld. Uh, nou, we kunnen er sowieso duizenden kwijt. We zijn met de Titi, hebben we ook uh, heel veel mensen uh, ontvangen. En die hebben een groot feest gemaakt. Ook met de Vuelta, de Ronde van Spanje, in 2009. Dus nou, laten ze maar komen en laten we er maar een mooi feest van maken. Ja, als het maar niet uit de hand loopt. Nee, het is een feest, hè. En okay. wij zijn gewend om uh, grote groepen mensen ja. te geleiden. Denk wel eens aan haren, hè, in dit verband. Ja, maar we zijn uh, heel erg voorbereid op de stromen die komen. Dat houden we goed in de gaten. En okay. we hebben overal schermen staan... zodat mensen in elk geval het uh, direct kunnen volgen. En als de Nederlanders nu maar één medaille hadden behaald... had u de winnaar dan ook gehuldigd morgen? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Goed, dat is sportief. Nou, ja. uh, mooie dag gewenst morgen, burgemeester uh, abben -US. Ja, dank u wel. Dag. We gaan ervan genieten. Oké. Okay. Nu uh, dit. Kees Hooman, goedenavond. Vertel ons eerst eens het beroemde artikel 5. Wat houdt dat in? Artikel 5 van het NAVO-verdrag houdt in dat een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Glashelder. En Michel van Eten, wat is precies een cyberaanval? Dat is een aanval met computers op computers. Nou, dat is glashelder. U hoorde het, een aanval. Op één is een aanval op allen. Artikel 5 NAVO handvest. Komende week wordt dit mogelijk uitgebreid tot cyberaanvallen. Minister van Defensie Hennis liet dat volgens trouw al doorschemeren. Maar schieten we daar nou iets mee op? Welkom generaal majoor Kees Hooman eh, van instituut Klingendaal... en Michel van Eten, hoogleraar internetveiligheid aan de TU Delft. Eh, van Eten, eh, vertel eens wat... Gebeurt er bij een cyberaanval? Is dat even gevaarlijk als een klassieke militaire aanval? Tot nu toe niet. Uh, en dat blijft waarschijnlijk ook zo. Uh, er zijn voorbeelden, de ernstigste voorbeelden zijn... Um sabotagevoorbeelden en spionagevoorbeelden. Er, zijn ook wel, er is één aanval geweest in Estland uh, in 2007. Die wordt wel eens de Eerste Cyberoorlog genoemd. Dat is nogal een uh, hysterische uh, overdrijving. Oh ja? dat, was een, ja, dat is een aanval die qua omvang ongeveer 1% is... van het type aanvallen wat onze bedrijven dagelijks uh, krijgen. Oh. Dat was uh, zo'n bekende DDoS-aanval... die uh, we afgelopen jaar ook uh, veel in Nederland hebben gehad. Dat stelde eigenlijk niks voor. Maar omdat die infrastructuur daar zo uh, brak was... had dat toch nogal wat ontregeling gevolg. Dus vandaar dat men dat een cyberaanval is gaan noemen. Ja, maar maar eigenlijk... spreek, we spreken niet van een klassieke aanval, aanval... in de termen van doden, gewonden en nee, ernstige nee. vernietigingen. Nee, de eerste doden van een cyberaanval moet nog gebeuren. Um, Kees Homan, kunt u voorbeelden geven van cyberaanvallen? Landen die wel eens, behalve Estland, misschien op die manier aangevallen zijn? Nou, wat je wel ziet, dat bij militaire operaties een cyberaanval als een zogenaamde force multiplier kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij Georgië hebben we gezien dat de Russen eerst door een cyberaanval min of meer de Georgische Krijgsmacht doof en blind maakte... door het uitschakelen van commandocentrales, uh, uh, netwerken en dergelijke... en waardoor het erg makkelijk was voor de Russen... om gewoon met conventionele strijdkrachten Georgië binnen te vallen. Maar dat is dus uh, een onderdeel dan van een gewone oorlog. Dat is de cyberaanval als uh, voorbereiding op de militaire aanval... om het schootstoot nou ja, vrij te het maken. Gezien, te we, we hebben het ook een paar jaar geleden gezien toen Israël... Een nucleaire reactor in Syrië uitschakelde en eerst van tevoren de luchtverdediging uitschakelde. door cyberaanvallen. Ja, als zo'n cyberaanval plaatsvindt, is dan altijd direct duidelijk wie erachter zit? Nou, dat is natuurlijk ook een groot uh, probleem, het zogenaamde attributieprobleem. Wie is verantwoordelijk voor de aanval? En bij Estland bijvoorbeeld, wat uh, genoemd werd. is het nog steeds niet duidelijk of dat nou de Russische overheid was of nationalistische beweging of wie dan ook. Ja. Uh, Michel van Eten, het, gaat, het kan dus gaan om uh, cyberaanvallen... door terreurgroepen, maar ook door staten. Ja, de, de, de, kijk, het woord cyberaanval is ongelooflijk breed. En dat omvat eigenlijk alles van elke uh, hekkende puber... Uh, tot en met inderdaad uh, grote legers... die cyber inzetten als onderdeel van een militair conflict. Dus dat begrip zelf, daar heb je heel weinig houvast aan. Oh. Niemand bestrijdt dat, dat cyber een onderdeel uitmaakt... van uh, militaire conflicten. Dat is nu een gegeven, dat klopt. Ja, maar zijn er al staten die speciale afdelingen... voor dit type oorlogvoering hebben in hun krijgsmacht? Ja, de Amerikanen hebben er al een hele poos één. De Chinezen hebben het. Er zijn ook ongetwijfeld bij een aantal van de grotere Europese partners... al het nodige aan capaciteiten opgebouwd. En de Nederlandse leger timmert ook flink aan de weg. Oh ja, man heeft de Nederlandse krijgsmacht een cybercommando-eenheid? Nou, op dit moment hebben we nog een zogenaamde cyber Task force maar die wordt dit jaar omgezet in een uh, defensie-cybercommando... en die houden zich bezig met behalve bescherming van de eigen netwerken... ook met de ontwikkeling van offensieve cybercapaciteiten... die eventueel dus offensief kunnen worden ingezet. Als ik dat even in lekentaal mag uh, vertalen... Nederland zou op de duur een cyberaanval kunnen uitvoeren. Inderdaad, ja, dat klopt. Nou. Uh, van Eten, weten wij eigenlijk of andere NAVO-landen... dit soort zaken op dit terrein goed op orde hebben? Ja. Uh, nou, nee, daar weten we niet heel veel van. Want de landen zijn onderling niet heel gretig om dit soort kennis te delen. Uh, wel voor een deel over uh, het verdedigen. Dus het beveiligen van de systemen. Daar kun je wel een redelijk uh, probleemloze gesprek met elkaar over voeren. Daar is nog een hele hoop werk te doen. De NAVO-netwerken zijn al verschillende keren zelf... Uh, door buitenlandse mogendheden geïnfiltreerd. Um, maar als het gaat om hun eigen offensieve capaciteiten... dan ja, houden ze meestal de kaken op elkaar. Want in dit, Kijk, dit is niet een soort... Dit is niet een gewoon wapen. Je hebt een raket en die doet het, wat je ook over die raket verder vertelt. Bij een cyberwapen gaat het eigenlijk om kennis. Je hebt bijvoorbeeld kennis van een, van een hele specifieke kwetsbaarheid... in een bepaald systeem. Ja, op het ja. moment dat jij die kwetsbaarheid aan iemand anders vertelt... dan uh, ben jij hem kwijt. En Precies. dan kan die potentieel ja. ook gerepareerd worden. Ja, man, internetveiligheid. Ik kan me voorstellen dat dat veel lastiger in kaart te brengen is... dan bijvoorbeeld uh, troepensterkten. Nou ja, wat het heeft cyberveiligheid... Uh, hebben we natuurlijk in Nederland... Uh, ja, de nodige maatregelen inmiddels genomen... nog niet voldoende, moet ik onmiddellijk zeggen. Maar we hebben een nationale uh, cyberveiligheid... Nee, maar om te taxeren hoe het bij andere landen gesteld is... daar kun je moeilijk... Uh... Nou ja... Het is wel zo, als ik de literatuur zo lees, dat wij in Nederland toch behoorlijk voorop lopen bij uh, cyberveiligheid. Uh, Wat ook bijzonder is in Nederland, dat wil ik toch wel even noemen, is dat als Defensie onvoldoende cybercapaciteiten heeft... dan kan ze uh, een beroep doen op de cybercapaciteiten van civiele autoriteiten en ook het overige is het geval. En dat is toch wel erg bijzonder. Ja, maar stel nou bijvoorbeeld België heeft de zaken op dit vlak niet op orde. Moeten wij daar dan als Nederland voor in de bres springen? Nou ja, Uit ja, van de NAVO-verplichtingen? Die... Dat moet. Nou ja, kijk, de NATO die heeft alleen maar als taak om zijn eigen NAVO-netwerken te beveiligen. Dat zijn er ongeveer 51. En uh, ja, conform het jaarverslag van de NAVO zijn die inmiddels wel beveiligd. Maar dan gaat het alleen maar om NAVO-netwerken. Als een Belgisch netwerk uh, ja, wordt aangevallen, dan zal België eventueel een beroep kunnen doen op Nederland. Het hangt er van Nederland af of ze die assistentie zullen verlenen. Het is wel zo dat binnen de Europese Unie in ieder geval een Europese cyberstrategie is ontwikkeld. Maar die moet toch voorzien worden van bindende directieven van de Europese Commissie. En dat wordt waarschijnlijk die beslissing over de Europese verkiezingen heen getild. En dat betekent in ieder geval een belangrijke. Een stap voorwaarts. En als je wilt terugslaan na een cyberaanval, mag dat dan ook met klassiek militaire middelen? Nou, als er dus sprake is van een cyberaanval op Nederland, ik noem het iets, die leidt tot vele doden, dan kan dus de NAVO ook met conventionele strijdkrachten terugslaan, dus met zee, land of luchtstrijdkrachten. Oké, okay. kortom van eten. De definitie is een probleem. Het toeschrijven van een cyberaanval is lastig. Heeft het dan volgens u zin om dit op te nemen in een artikel 5 van het NAVO-handvest? Nou ja, je hoeft er op zich niks in op te nemen. Het enige wat daar staat is dat als, als er een oorlogshandeling... richting een van de lidstaten wordt verricht... dat dan uh, dat, uh, de anderen daar ook uh, die, dat lid zullen steunen. En ja, dat maakt, daar staat verder niet in welke wapens je wel en niet mag gebruiken. Dus wat dat betreft hoef je eigenlijk over cyber ook niks te zeggen. Het, het, het, nu probeert men een antwoord te geven op een vraag... ja, wat nou als het een pure cyberaanval zou zijn? Mag je dan ook inderdaad uh, met de raketten gaan terugschieten? Bij wijze van spreken. En ja, theoretisch gezien is het antwoord ja als die cyberaanval dezelfde uh, impact heeft als een uh, wat dan heet een kinetische aanval, dus met het gebruikelijke wapenarsenaal. Oké. Okay. Ja, da daarvan kennen we eigenlijk geen voorbeelden. Ho, man, eens. Nou, ik ben het volledig mee eens, trouwens. Oké. Okay. Van Eten en ik hebben in dezelfde commissie een oh. digitale oorlogvoering. Ja. Dus wat dat betreft. Dit uh, kennen we... onze pappenheimers. Ja, we kennen onze pappenheimers. Oké, okay, de NAVO vergadert komende woensdag en donderdag. Wellicht weten we daarna meer. Dank uh, Michel van Heten, dank Kees Hooman over cyberaanvallen en artikel 5 van het NAVO-handvest. It's peculiar. Wants me by side. I'm like a cyanide.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 done When I'm Gone, door A.G. Kroetsche, de zoon van Jim. De wereld na de Olympische Spelen nu. Maar eerst Hubert Smeets van NNC Handelsblad. Rusland kende natuurlijk Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Vergeleken met de historische dag van gisteren, was het er vandaag rustig of leek dat maar zo? Ja, het was redelijk rustig. De burgemeester van Garkov, uh, waar gisteren een anti-oppositiecongres was, pro-Russisch, is weer teruggekeerd. Die was gisteren spoorloos verdwenen. Maar die was even een dagje op zakenreis geweest in Genève, zei hij. Oh. Waarschijnlijk om zijn bankrekening daar een beetje op orde te krijgen. Ja. En uh, het laatste nieuws, maar het is eigenlijk geen nieuws. Maar toch meld ik het maar omdat het ook iets zegt over de geruchtensfeer waarin ook de Oekraïne gevangen is geraakt... Um, Janukowitsch zou zijn gesignaleerd. Oh. En wel op de Krim. Ah. Dat zijn berichten die niet bevestigd worden... De Krim, worden. voor de mensen die het niet weten, hoort ook nog bij Oekraïne. Ja, dat is in 1954 door Groetsov aan uh, de Oekraïne geschonken. Maar het is eigenlijk Russisch gebied. De Russische Zwarte zeevloot ligt daar ook. En er zijn twee berichten, onbevestigd... dat hij daar gesignaleerd zou zijn. Hmm. Nou, voor wat het waard is. Ja. Maar dat is wel spectaculair nieuws, als het waar is. Ja, maar en, en Rusland trok zijn ambassadeur terug. Wat, wat, wat betekent dat? Wat houdt dat in? Uh, nou, ik denk eigenlijk dat hij gewoon voor consultatie is teruggeroepen. Tot nu toe valt mij mij op hier in Nederland zijnde, dat de Russen zeer terughoudend uh, reageren. Ze hebben wel het Westen uh, en de oppositie van woordbreuk beschuldigd. En er was vrijdagmorgen een akkoord gesloten met vier afspraken. En alle vier de afspraken zijn inmiddels in de prullenblak beland. En uh, Lavrov hey, bijvoorbeeld, dat uh, verkiezingen zouden zijn... voor het presidentschap in ja. december. Uh, nou, die komen, die komen nu in mei. Uh, en Lavrov heeft gezegd dat, uh, dat die, ja, die handtekening kennelijk... van de oppositie en ook van de drie ministers van buitenland zaken van Duitsland, Polen en Frankrijk kennelijk niks waard zijn. Maar voor de rest doen ze vrij rustig in Moskou. Ja, En wat moet Europa nu doen volgens jou? Uh, ja, nou ja, ik, ik mag ik op een andere manier antwoorden... wat moet Europa doen volgens de nieuwe machthebbers in Kiev? Ja, wat moet Europa doen volgens de nieuwe uh, machthebbers in Kiev? Geld dokken. 20 ja. Twi miljard. Maar vind jij dat ook? Nou, ik uh, denk dat het onvermijdelijk is dat... Europa gaat dokken, ja. Mm -hmm. uh, de Oekraïne-staat uh, heeft uh, op hele ja. korte termijn 15 miljard dollar nodig. Rusland heeft die 15 miljard geboden, maar nog niet uitbetaald. Uh, gek zijn ze ook niet daar. Ik denk dat nu Europa voor een deel over de brug zou moeten komen. En als het verstandig is, en Merkel heeft vandaag gesproken met Poetin... dan zou er misschien best ook gezamenlijk iets te doen zijn. Maar ja. dat vergt van beide partijen, zowel van Europa als van Moskou... enorm veel zelfoverwinning. Nu naar Sochi, als beloofd. Waren deze spelen per saldo niet een grandioos succes... voor Rusland en dus voor Poetin? Zeker. Uh, eigenlijk is alles goed gegaan. Behalve dan uh, de nederlaag van het ijshockeyteam, ja. uh, Maar uh, Thomas Bach sprak vandaag lovende woorden... ook over de flexibiliteit en de openheid van de Russen. Dat was toch waar men bezorgd over was. Het zou ongetwijfeld allemaal zeer goed georganiseerd worden... maar ook heel star. Het is allemaal niet gebeurd. Uh, ze hebben goede grappen gemaakt vanavond bij de sluitingsceremonie. Hè, met die, met die, die vijfde ring van de Olympische uh, ringen die niet openging. En uiteindelijk wel. Het was allemaal zeer romantisch. Er wordt nu uh, uh, stevig. Gedanst daar in Sochi, dus het is een krankzinnig succes. Uh, Paul de Leeuw is niet gekomen om met Kleintje Pils daar uh, YMCA te spelen... want die had kennelijk andere dingen te doen in Nederland, Paul de Leeuw. Ja. Uh, dus ook dat was geen issue. Het is uh, wel gespeeld, hè? Eén keer. Eén keer, ja. Uh, maar de Russen hebben Leeuw. een Paul keer, keer uh, uh, Dus het was een krankzinnig succes. Waren het niet dat die Janu te de boel... Ja, verpest heeft voor Poetin. Want, ja, is eerst dat zijn, zo? Nou, de laatste vijf dagen ging de aandacht uh, van Poetin ook vooral naar Kiev. Ik geloof dat ze om de dag met elkaar telefonisch spraken, Janukovic en Poetin. En uh, ik denk niet dat het de bedoeling was van, van Poetin... dat de zaak in Kiev op de spits zou worden gedreven tijdens de Olympische Spelen. Uh, dat nee. het erna zou gebeuren, oké, okay, maar niet tijdens. Maar zag je, de, zag je ook aan hem dat hij het vervelend vond? Ik, nou, ik, ik, vond hem er, ik vond hem er niet echt vrolijk uitzien. Ik vond nee. hem er niet uitzien als een overwinnaar. Nee, nee. Maar terwijl hij wel gewonnen had. Ja. Uh, want uh, er was is. geen wanklang geweest. en een onvertogen woord werd gehoord. En niemand heeft geschreven over die, die, die, die, die milieuactivist... die precies vorige week tot drie jaar gevangenisstraf werd nee. veroordeeld. Uh, allemaal gewoon aan het zicht ontrokken. Schaatshistoricus Manix Koolhaas, ook goedenavond. Ja, goedenavond. Net, net deze week stonden er in de Volkskrant foto's van het Olympisch dorp in Sarajevo... waar de, spelen in, de winterspelen in 1984 waren. overwoekerd, verwaarloosd, ruïnes. En het, het wemelt inmiddels in de wereld van ruïnes van stadions... die eenmalig gebruikt zijn voor spelen of WK's. Gaat het in Sochi nu ook die kant op? Ja, dat moeten we toch wel vrezen, want uh, dat Sochi ooit een uh, gerenommeerd wintersportoord uh, zal blijven, dat uh, kunnen we wel vergeten natuurlijk. Bovendien schijnen uh, de meeste, zoals de skispringschans, uh, op uh, zodanig ondergrond gebouwd te zijn dat die uh, vanzelf al binnen tien jaar zullen instorten. Dus uh, ja, kapitaalvernietiging zal daar zeker plaatsvinden en uh, als je dat ziet bij uh, andere steden, het is niet overal zo erg geweest als in uh, Sarajevo, waar dat natuurlijk vooral door de burgeroorlog uh, alles uh, verwoest is... Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen drie spelers... Sochi, Vancouver, Turijn, de ijsbanen bijvoorbeeld... ...waar wij onze successen haalden... ...die werden een dag na de spelen allemaal alweer gesloten. Ja, Maar is dat met zomerspelen niet zo dan? Ja, natuurlijk. Er wordt een hoop gebouwd wat verder andere functies krijgt. Maar... Of geen functie? Of helemaal geen functie meer. Uh, ja, Sarajevo is wel het meest erge voorbeeld. Maar bijvoorbeeld vier jaar later in Calgary, in 1988... Uh, alles wat toen gebouwd is, wordt nog steeds gebruikt. Ja. Onder andere inderdaad die prachtige ijsbaan daar. Dus ja. uh, het, het kan verschillen. Maar ja. je ziet dat in, in de jaren 70 bijvoorbeeld... Uh, er zelfs niemand was die de winterspelen wilde organiseren. Nee. Maar het idee van de Russen was natuurlijk... om Sochi met die spelen zo op de kaart te zetten... dat nou iedereen erheen wil. Ja, en iedereen zal er ook wel heen gaan, maar voornamelijk om aan het strand te liggen. Ja. En uh, niet om van die uh, Springshands uh, af te gaan springen, denk ik. Nee. <lacht> Hu Hubert Smeetsje zei het net al. Uh, demonstranten hadden we verwacht, uh, die bleven uh, weg. Er was een protestveldje een paar kilometer verderop waar uh, nooit iemand uh, stond. Wat, wat, wat zegt dat eigenlijk over de sfeer tijdens de Spelen? De. Uh, de, de critici van de Olympische Spelen in Sochi... die hebben allemaal uh, de, plaat, de plaat gepoetst... die zijn vertrokken tijdens de Spelen. Voor een deel ook om zichzelf te beschermen... omdat ze bang waren dat ze op hun nek gezeten zouden worden... door de staatsveiligheidsdienst FSB... Um, uh, dus de sfeer was in Sochi, uh, ik was er niet... maar was voordat de Spelen begonnen, toen was ik er wel... Uh, was al zo van, nou, laat het maar over ons heen komen... en we zien daarna wel. Ja. De grote zorgen zijn daar ook daar. Wie gaat straks de elektriciteitsrekening betalen... van al die stadions die leegstaan? Want ja. Ja, er, is, er zijn twee ijshockeystadions... maar een ijshockeyclub heeft Sochi niet. En al die hotels komt er nog iemand logeren? Nou, Sotje is, is wel het, je zou kunnen het zeggen, het, het, het kan van van de Rusland. rivier, ja, ja. ja. Dus er wordt ook een, is ook een filmfestival trouwens. Uh, dus daar komt wel wat publiek op af. Ja. Maar veel van die, uh, van die appartementencomplexen zijn, uh, zijn waarschijnlijk blijven leegstaan. Ja. En uh, het voetbalstadiontje waar vandaag uh, de, de, de, de sluitingsceremonie is geweest... dat zal ook leegstaan tot... 2018 tot de Olympische uh, tot de Olympische tot de uh, wereldkampioenschappen voetbal, want de voetbalclub van Sotski. Die speelt in de derde divisie amateurs. Ja. Daar heb je echt geen 40.000 40 zitplaatsen nee. voor nodig. Toch kan ik me voorstellen dat de homobeweging in Rusland, Rusland blij is met Sochi. Omdat hun zaak toch goed op, in de schijnwerpers is gezet. Of gaat die aandacht nou weer als een nachtkaars uit? Nee, ik denk dat dat, dat, dat wel blijvend is. Ik denk dat uh, zeker de, de homobeweging in, in Rusland voor zover die bestaat. hoor, Want het is niet een beweging zoals wij die kennen met een COC of zo. Uh, ik denk dat die wel uh, belang heeft gehad bij al die aandacht voor die anti-homo-propaganda-wet. En ik denk ook wel dat uh, uh, Pussy Riot... Uh, de wat weinig muzikale protest-punkband... Uh, uh, <lacht> dat die ook wel belang heeft gehad, achteraf gezien... bij die afranseling die ze kregen door die Kubanka-zakken daar... op dat oh, ja. boulevardje in Sochi. <lacht> Een heel schandalig gezicht, maar... Uh, voor de aandacht voor hun type protest was dat niet slecht. Maar, Nick Koolhaas, wat is jouw eindoordeel als kenner van Winterspelen? Hoe hoog eindigt Sochi op je persoonlijke ranglijst? Nou ja, dat staat natuurlijk ver onderaan. Winterspelen horen thuis in, in, in plekken waar wintersport bedreven wordt. Uh, dat was natuurlijk in, in, in Vancouver zo, in Turijn, in, in Salt Lake City. Maar dat was uh, Sochi uh, absoluut niet. Dus die, die komen echt uh, onderaan. En wat dat betreft is het misschien wel aardig om te kijken naar uh, welke keuze er volgend jaar gemaakt gaan worden. Want we gaan in 2018 natuurlijk naar Pyeongchang, naar uh, Zuid-Korea. Volgend jaar staat uh, de keuze op de agenda voor 2022. Ja. En een van de kandidaatsteden is uh, Le Wiff of Le -Woff. Tietje. Hoe je het, het spreekt is al een ja. politiek statement. Maar misschien zou dat het project voor Oekraïne kunnen zijn... om er, een, uh, om er weer bovenop te komen. Ja, Hubert? <laughs> Sorry. Nou, dat, dat lijkt me niet een project om er bovenop te komen... als je kijkt naar de kosten die in Sochi zijn, <laughs> uh, zijn, zijn uitgekeerd. Aan nou, zou... alle handen diepe zakken van, uh, van corrupte ambtenaren. zou niet een mooie revanche zijn voor de Oekraïne op uh, Poetin. Uh, dat wel. Maar in Lviv is de haat hier in Rusland uh, zo groot... ik denk dat ze niet eens in die termen denken. Oké. Okay. Mijn Schoolhaas, Hubert Smets tot zover Sochi.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 Dat was Ricky Kolen met This Is It van haar vijfde studioalbum, No Use Crying, december jongstleden uitgekomen. Uh, het kabinet stelt een staatscommissie in die zich buigt over wettelijke erkenning van meervoudig ouderschap. Joram Gruenveld en Karin Haring, welkom. En jullie maken deel uit van zo'n uh, meeroudergezin. Vertel eens, hoe zit het in elkaar? Ja, wij hebben een uh, meeroudergezin. Dat betekent uh, dat wij eigenlijk met. Ja, twee stellen, één gezin vormen. Twee zijn, vrouwen, twee mannen? Ja, of, ja, een vrouwenstel en een mannenstel. En we hebben samen twee kinderen. Ja. En ieder van ons is ook biologisch ouder van één van de kinderen. Maar ja, het juridische ouderschap hebben we uh, moeten verdelen... omdat het niet nee, mogelijk is. Maar goed, is. eerst even dit. Jullie zijn samen, ja. eh, Karen en Joram, de ouders van één van die kinderen... Nou, samen met onze partners, Guillermo. Ja, nee, maar ik bedoel en, nu uh, biologisch. Nou ja, biolo biologisch hebben we altijd aangegeven... dat we altijd zeggen van... Uh, uh, beide kinderen uh, hebben de biologisch twee ouders... en sociaal vier ouders. Precies. En ze zijn... Uh, jullie zijn de biologische ouders van één kind... maar dat ene kind heeft sociaal vier ouders. We dus hebben beide sociaal vier ouders inderdaad. En hoe doen jullie dat samen opvoeden dan. Wat betekent dat? Wonen jullie met z'n allen in één huis? Nee, in die zin hebben we het uh, verdeeld... Uh, de kinderen wonen bij de karen en Evelien, de moeders. En Guillaume en ik uh, zorgen altijd op één dag per week helemaal voor ze. En daarnaast doen we ontzettend veel dingen gezamenlijk. Heel veel dingen in het weekend doen we gezamenlijk. Vakanties gezamenlijk. Of alleen met de vaders of alleen met de moeders. Maar ze combinaties daarvan. En we overleggen ook heel veel gezamenlijk. Ja, ja. Dus alle dingen die belangrijk zijn in het leven van de kinderen. Die delen hebben we samen. Uh, en we vormen ook één familie. Dus volgens verjaardagen vieren we met alle opa's en oma's. Dus alle opa's en oma's van alle ouders. We zijn we bij dezelfde verjaardag? Oké, okay, dat is samen uh, opvoeden. Ja. En jij zei we zijn. Uh, sociaal zijn we alle vier de ouders, ja. maar juridisch niet. Ben jij een ouder of jij? Uh, ja, de, de twee moeders zijn de juridische ouders in dat ja. geval. Nou, als een kind, waarom, uh, waarom niet de vaders? Uh, ja, we, uh, ja die, die rollen moesten we verdelen. Omdat het alleen maar mogelijk is om twee juridische ouders uh, te hebben. Ja. En we wilden heel graag dat de kinderen uh, ook ten opzichte van elkaar. Dezelfde positie in het gezin zouden hebben. Ja. En daarom hebben we ervoor gekozen om uh, de twee moeders uh, die oude rol te geven. Oké, okay, en de kinderen zijn zich ook bewust van deze uh, onderlinge mm. verschillen. Hoe oud zijn ze trouwens? Ja. Dat moeten we even en, weten. Uh, zeven en bijna vijf of vier nog. En hoe heten ze? Simon is de oudste en Joachim is de jongste. Twee jongens. Ja. ja. ja. En, en, uh, nou ja, dit is uh, nogmaals: jij bent een van de ouders. Maar jij bent officieel uh, juridisch geen vader. Klopt inderdaad. En, en vind je dat vervelend? Nou, het is eigenlijk heel vreemd dat je, dat je een... Uh uh, zoals de, sta uh, de staatssecretaris Steven zelf aan de Kamer had geschreven... in antwoord op, toen de wetsvoorstel behandeld wordt... dat het doel van de wet is. Dat is het vorige wetsvoorstel, hè, ja, 2012. Maar nou, maar wel... ja, even het... uitleggen aan de luister. Er is nu nog geen wetsvoorstel. Er is een staatscommissie, maar die kwam voort... uit het debat in de tijd over het lesbische ouderschap. Inderdaad. Dat is een wet, ja. Precies. En in het debat wat toen werd gevoerd... want daarin is het meervoudig ouder meer oudergezin ook ter sprake gekomen... gaf de staatssecretaris heel goed aan... dat het belangrijk is dat een kind opgroeit... in de uh, ...erkend wordt in de situatie waarin hij of zij opgroeit. Ja, en in het geval van Simon en Jokie dat... worden ze er, worden ze, groeien ze op in een gezin met vier ouders... ...alleen wettelijk wordt dat nu niet erkend. Ja, en dat nee, was maar... toen nog een heel hard punt voor de staatssecretaris, die discussie niet wilde voeren over een situatie van meer dan twee ouders. En dat is natuurlijk het hele mooie, dat nu die staatscommissie is. Ja, maar nu antwoord je wat Teve ervan vindt? Wat vinden jullie ervan? Want is dat, is dat erg dat het niet in de wet geregeld is? Ja. Heb je daar last van? Ja. Nou, ja, schept het problemen bedoel ik? Uh, nee, er, er is heel veel... Uh, ja, uh, sociaal schept het op dit moment eigenlijk geen probleem. Want uh, Maatschappelijk accepteert iedereen het. Op school bijvoorbeeld van de kinderen. Iedereen vindt het uh, leuk en leuk ja. uh, dat dit mogelijk is. Maar niemand weet eigenlijk dat het juridisch gezien eigenlijk helemaal no nog niet mogelijk is om een meer oude gezin te zijn, dus echt met meer ouders. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar jij zegt zelf, het geeft niet echt problemen. Dus dan is de vraag, waarom wil je het dan toch graag... dat het in de wet erkend wordt? Nou, ik zei net dat ik... Het antwoord van de staatssecretaris af maar eigenlijk sprak de staatssecretaris zich zichzelf heel duidelijk tegen. Hij zei het, het belang van een kind is erkend te worden in de positie die hij of zij heeft. Ja. En Simon en Jokin hebben vier ouders. Alleen de staat, de Nederlandse samenleving, erkent ja, dat, dat formeel het niet. Of en de dat de kinderen natuurlijk... hebben. Maar wat vind jij? Hoe, waarom vind jij het Ik belangrijk te... om wettelijk erkend te worden als vader? Waarom? Het is heel raar om ontkend te worden. En Juist. dat is precies wat er gebeurt. Dus en, ga, en natuurlijk niet... word, ga je niet meer van je kind houden als je Formeel juridische band ermee hebt. Nee. Maar dezelfde vergelijking kan je maken met het homohuwelijk. Die is 13 jaar geleden al afgeschaft. Precies, overgesteld dat is het hetzelfde punt. Ja. Ik ben niet getrouwd met mijn partner. Dus het zou niks uitmaken. als het morgen werd afgeschaft. En toch zou ik dat verschrikkelijk vinden. Want het is een recht. dat je kan o trouwen in Nederland. Oké, okay, Karen, het is dus eigenlijk een zaak van erkenning. Ja, voor de kinderen ook. Hè. Want ja, maar voor, voor jou voor hun... ook. Je ja, bent al ouder, maar voor de, je wilt erkend hebben... Ja. dat die mannen ja, twee je, je mannen wilt, vaders zijn. Ja, en je wilt dat je kinderen ja, die rechten ook ja. uh, krijgen. Duidelijk. Aan de lijn is GroenLinks Kamerlid Lisbeth van Tongeren. Goedenavond. Goedenavond. U bent een van degenen die er bij staatssecretaris Teven in de tijd op aandrong dat die staatscommissie wordt ingesteld. Welke problemen zijn er volgens u die daardoor worden opgelost? Die moeten worden opgelost? Ja, er zijn een, een set juridische problemen hieromheen. Hè. Ik ben ervoor dat je kan een kind niet omringen met te veel liefdevolle ouders... Dus eh, de betrokkenheid die ook dit gezin beschrijft... Eh, de, het klinkt mij als muziek in de oren... maar je moet bijvoorbeeld denken aan hè, een kind wat dan bij de vaders is... die dag naar school gaat en eh, mee zou gaan met een schoolreisje. En dan is er een formuliertje wat ingevuld moet worden... van geef je toestemming voor het schoolreisje. Nou, dat mag alleen de echte juridische ouder. Ja. Dus die andere mensen die zich wel ouder voelen, mogen dat niet. Of nader... Er is een ongeluk gebeurd met jouw kind. Jij komt in het ziekenhuis, maar jij bent hè, in wat voor samenstelling dan ook niet de juridische ouder. Dan mag jij voor sommige medische ingrepen geen toestemming geven. Terwijl je hè, biologisch een ouder bent, je voelt je enorm verbonden met je kind en je bent daar samen met je kind. Nou, je kan aan testamenten denken, aan, um, ja, ook naar de politie belt op... van uw kind heeft iets gedaan, kunt u naar het bureau komen. Nou, dan moet je dus zeggen, Want het is wel mijn kind, maar ik ben niet degene die dat mag. Dus we zien steeds meer en meer, ook bijvoorbeeld iemand heeft... ...zaadbalkanker gehad... ...of uh, heeft geen eierstokken meer... ...een zus of een broer of een neef... ...die springen in... ...maar die zijn ook betrokken bij het kindje... ...wat daar uitkomt... Ja. ...omring door liefde... ...die willen een, uh, vaak een rol... ...die willen ondersteunen... ...helpen, aanwezig zijn... En ons recht holt een beetje achter. Die heeft, we hebben daar nog niet genoeg over nagedacht. We hebben daar nog geen regels voor gemaakt. Nee, want die wet waar we het over hadden op lesbisch ouderschap... aangenomen in 2012, die ja. regelt dat lesbische duomoeders... en ook ongetrouwde heteroseksuele vaders... vanaf 1 april aanstaande hun kind kunnen erkennen. Maar er moet volgens u blijkbaar nog meer wettelijk geregeld worden. Dat is een hele mooie eerste stap. Maar er zijn ook een, hele, een heleboel samengestelde gezinnen... En de, het gezin bij je in de studio is één voorbeeld van. Maar wat ik zei, hè, iemand die door ziekte of eh, onvruchtbaar is... waarbij geen anonieme donor is, maar iemand uit die directe omgeving. Of een zus die zegt, ik wil wel draagmoeder zijn voor hè, mijn zus die geen baarmoeder heeft. Voor al die situaties zijn er meer dan twee volwassenen echt liefdevol betrokken bij een kind... En ons recht kent daar nog geen ruimte voor. Ja. Dus wat ik wil en wat ik ook aan de staatssecretaris gevraagd heb... en waar die gezegd heeft van ja, en daar heeft GroenLinks een punt. Dat is ingewikkeld, we weten nog niet hoe dat zit. En ik ben enorm blij en tevreden... dat daar nu heel serieus door een zware commissie nagekeken okay. wordt. Wat is dat allemaal? Ja. En hoe kunnen we dat oplossen? Uh, Joram en Karen, wanneer is het onderzoek van die commissie, staatscommissie... voor jullie geslaagd? Wat, is, wat moet volgens jullie de uitkomst zijn? Nou, Ik denk dat het uh, mogelijk moet zijn... dat iedereen die aan de basis staat van ja, het verwekken van het kind... Hè, dus, uh, die, die uh, de over meegedacht heeft, nagedacht heeft... van gaat dit kind er komen... en die daar zijn verantwoordelijkheid in wil nemen... dat die de kans daartoe ja. krijgt. Joram? Nou, ik denk dat het heel goed is wat Karin zei. Het gaat om gezin gezinvormen door degene die gezamenlijk kiezen... om de verantwoordelijkheid te dragen om een kind te nemen. En het is goed dat ook... Uh, en ik hoop dat daar vorm wordt gevonden. En ik vind het vooral ook heel belangrijk dat de diversiteit waarin mensen die keuze maken kan blijven bestaan. Ik, ben, ik ken zelf mensen die kiezen, voor, zoals wij zelf, met, met meer oude gezinnen. Ook twee oude gezinnen van twee moeders. Laat mensen zelf die keuze maken. En we geven ook de juridische mogelijkheden om daar invulling aan te geven. Ja. En ik denk dat die zin in de staatscommissie een heel brede onderzoeksopgave hebben. En daar heel veel... Uh, winst in te maken. Dus ik ben al heel nieuwsgierig naar de uitkomst van het onderzoek. Ja, jij ook? Neemt ja, het aan. ik ook. Ja. Ja, dit, uh, nou, dit uh, volgens mij is de zaak glashelder uiteengezet. En we zijn benieuwd hoe het uh, verder afloopt met de Staatscommissie, waarvan de instelling nu is toegezegd. Dank Joram Grunveld, Karin Haring en Lisbeth van Tongeren. Tot zover het meer ouderschap. Raindrops on roses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 on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things.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 The Sound of Music, Julie Andrews, my favorite sings. Het is vijf voor twaalf. Maria von Trapp is overleden, 99 jaar oud. The Hills Are No Longer Alive werd getwitterd. Goedenavond, Maxime Bezenbinder. Goedenavond. Musical kenner, Zij, Maria von Trapp was de laatste van de echte von Trapp-familie... Ja. En zij schreef het boek waarnaar de wereldberoemde film gemaakt is, toch? Nee, dat klopt niet helemaal. Ze heette wel Maria van Trapp, maar in de musical heette ze Louisa. Het was dus niet de Maria die je net hoorde zingen, dat was Julie Andrews... maar dat was de Maria van Trapp die het boek heeft geschreven. En Maria, oftewel oh. Louisa in de musical, die is afgelopen dinsdag overleden. Het was een van de kinderen die je wel in de musical ziet... maar dat was niet de gouvernante die uh, de non was... en die bij de familie van Trapp uh, te werk wordt gesteld. Nee. Maar nee, u nee, hebt dat... haar wel eens gesproken, hè, Maria van Trapp? Ja, ik heb er in 2002 heb ik haar gesproken. Toen, uh, toen was ze al uh, een uh, 87-jarige oude uh, dame... Een ontzettend leuke vrouw met een ondeugende twinkeling in de ogen. Een echt een, een leuke vrouw die wel het een en ander recht te zetten had toen over de oh. uh, sound of music. Want ja, het is een waar gebeurd verhaal, maar de musical klopt niet helemaal met het waar gebeurde verhaal. Dus laten, we even luisteren. Luisteren, laten we even luisteren naar een fragment uit dat gesprek van u uit 2002. Heel graag. Er is altijd confusion with the name. But I just happened to be the first Maria in the family, <laughs> and as a matter of fact, it's not in the movie. But she came into the house because of me. I was sick and I couldn't go to school, and my father was looking for a teacher, not for a nanny for the whole crowd of us. Ja, ze wilde dus graag vertellen hoe het echt in elkaar zat. Ze was niet tevreden over de manier waarop die film haar familie portretteerde. Nou, ze was daar wel tevreden over, want ze vond het hartstikke leuk uiteindelijk... met alle aandacht die ze kregen. Maar er waren gewoon zeg maar, dingetjes gebeurd die niet helemaal klopten. Om een, om een bekend voorbeeld te geven, ze woonden in Salzburg, in Oostenrijk... en aan het eind van de musical, van de film gaan ze de bergen in... want dan gaan ze ontsnappen van Nazi-Duitsland. Ja. Maar als je bij Salzburg de bergen ingaat, dan kom je uit in Duitsland. Dus oh. zo zijn ze helemaal niet ontsnapt. Ze, ze hebben de trein genomen naar Italië en vandaar de boot naar Amerika... Maar ja, dat is voor een musical verhaal natuurlijk veel minder interessant. En nou ja. er zaten er wel wat meer uh, dingetjes die schen, niet helemaal kloppen. Schijn onbelangrijk detail wat u nu <laughs> aangeeft. Nee, uh, uh, ze vertelde ook dat haar vader, de kapitein, een echt een ontzettend leuke va uh, vader was. En helemaal niet zo'n strenge vader zoals hij in de musical wordt neergezet. En tussen de regels door dat stand niet helemaal uh, uh, precies. Oh. Maar dat de gouvernante de Maria uh, Julie Andrews, zeg maar... Die was veel minder leuk in het echte wat ze in de musical werd neergezet. Oké, okay, dank Maxim Bezemel tot zover. In memoriam Maria van Trap. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine, Zomerijn de echte Oranjannen. En ik eindig met een gedicht van Weilen, Leo Vroman, de verstandige dolfijnen. Dolfijnen woonden lang geleden in Kiev, Kleef en andere steden. Ze hadden talk en thee in handen en consuls in de meeste landen. Maar één dolfijn vond eerst het kruid en toen zelfs de atoombom uit. Zij riep, wij zijn te ver gegaan, terug, terug naar de oceaan. Zij wierp zich jurk en al in zee, alle anderen doken mee... en zij verloren in het schuim weer bril en ophoeneerbare duim. Moraal, dolfijnen, schatjes, maak ruim baan, wij komen achter jullie aan.